uw inspiratie, hoe zit dat daarmee? Je dat zo van, ik ga zitten voor, uh, ik kan nu een gedicht maken. Is dat zo bij u? Eigenlijk, eigenlijk veronderstel ik ja, dat. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk is het, maar maar misschien dat u dat eens kunt uitleggen, hoe dat ja. in zijn ja. werk. Ik, dat ik, ik denk dat je het al gezegd hebt. Ik snap de het kant, vooral zeg maar. zelf ook voor een groot deel niet. Dus, dus ik zal zeggen hoe dat, hoe dat praktisch gaat. Dus ik zit mij voor die krant, ik, ik, ik, ik blader erdoor en ik wacht tot dat er iets is dat mij inspireert. En dan wordt dat een gedicht. En, um, en helemaal in het begin dacht ik dat, dat, dat, dat het... Um, de kranten en die teksten waren die dan me vooral leiden. Mm. Maar ik heb even zou... onderbreken? Mm. Uh, eh, dus we hebben nu even over die stiefgedichten, maar dan bezien ik het ook naar die bloemen nog kransen mm. en die andere, die regel regelgedichten. Ja. Ja. Eh, uh, hoe is dat dan? Daar is dat en, helemaal Heb anders, je dan zoiets ja. gelijk met bloemen nog kransen? Ga je dan neerzitten en dan ga zeggen, van nu ga ik Amai. een gedicht van 21 zinnen schrijven ja. uh, en dan ga ik even nadenken over de dood. Nee, da daar is het helemaal anders bij. Dus nee, wacht, ik kan eerst nadenken ja. over de dood en dan kon ik daar 21 zinnen over schrijven. Nee, nee, dus nee. Ik, ik denk het was gewoon sowieso een, men, men, uh, in de periode dat ik dat schreef was mijn vader ook nog niet zo heel lang geleden uh, overleden, dus dat was mm. gewoon een periode dat ik daar ook mee bezig was en dat dat, dat, dat thema ineens belangrijk was geworden, dus ik was mm. er sowieso op allerlei manieren toen wel mee, mee bezig. Um, um, dus dat zat altijd wel ergens op de achtergrond van mijn gedachten, denk ik, toen ik dat deed. En, en, maar dan was het wel eerder, gelijk als dat je traditioneel bezig bent met een vrouw, dat er, dat er een zin of een idee in je kop schiet en dat je dan met die zin en dat idee aan tafel gaat zitten en, en dan werkt om er een verhaal van te maken en inderdaad, dat probeert af te ronden op 21 zinnen, of dat terug te brengen naar 21 zinnen. Nu, dat is ook niet zo moeilijk. Als je, als je er zo'n aantal hebt geschreven, dan wordt dat net gelijk als dat popartiesten singles maken die tussen de drie en de vier minuten zijn, en dat die geen, geen uh, opera maken van, van twee uur, dat is gewoon uw ding dan op dat moment. Dus dat, dat, dat, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar, maar uh, bij die stiftgedichten is het niet zo dat ik denk van, goh, ik wil een stiftgedicht schrijven over dat of dat thema, en dat ik dat ik daarop zoek, nee, nee het, is, het is wel, ik laat mij verrassen door wat ik zie en, en, en, en aan de hand daarvan ontstaat er iets waarvan ik zelf eigenlijk nog altijd niet goed snap in hoeverre dat ik nu kies waar, waar dat mijn blik op wil vallen of dat ik voor een deel ook gedwongen ben door wat dat er, door wat dat er staat. Dat, het, is, het is een heel moeilijke wisselwerking tussen die twee dingen. Zo. Oh. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zijn je eigenlijk uit die bloemen nog kruisen gewoon uitgegroeid. Dat is een periode in je ja, leven eigenlijk. Ja, ja. En dan, je uh, zit nu heel hard in die stift ja, ja. Hè? Dat is je ding eigenlijk, ja, precies. Ja, ja. ja nu, nu schrijf ik niks anders, niet meer dan dat. Ik ben, hm. en als ik... Uh, en het en, en kan goed zijn hè, voor, voor op uw vraag over de toekomst terug te komen, dat als ik dit over een half jaar of, of misschien ook wel over twee maanden of, of morgen, als ik dat beu ben, dan stop ik er weer mee. En dan, dan, dan, dan denk ik dat het vooral weer wachten zal zijn totdat er zich iets anders uh, aandient. Of, uh, het is ook... Uh, ik vind, ik vind een roman bijvoorbeeld ook een fantastisch, uh, fantastisch ding. Ik lees heel graag, maar ik zie mezelf nog niet direct schrijven. Om, omdat ik één, denk ik, waarschijnlijk gewoon niet kan. Het is veel ingewikkelder qua, qua structuur. En, en twee, ook geen tijd voor heb. Dit is, dit is voor mij heel handig, omdat ik, uh, omdat ik uh, ook voor de krant heel veel, heel veel, heel veel werk. Um, <laughs> en... Um, um, en dit, dit kan je gemakkelijk tussendoor doen. Uh, Zo'n stiftgedicht is, uh, is op een... Is op een uh, is, is op, uh, het is wel drie of vier uur uh, dat ik er dan bezig ben, maar op een avond of een namiddag is uw uh, stiftgedicht af bij, een, bij iets groter. Een roman of een novelle. Daar, daar zijn er verschillende weken of, uh, of maanden aan bezig. Dat ik me niet rap doen momenteel. Als ik op pensioen ben, ooit. Ja, wie weet... <laughs> Ja, maar dat is ook nog zoiets... Uh, u zegt echt al van u echt jaar... Allee, ik veronderstel... Uh, Allee, of... Je hebt uh, gezegd, je al heel jong... Vanaf dat je de pin uh, ja. kon hanteren, als het ware... Dan ben je aan ja, het schrijven. Uh, nu, nu is mijn vraag... Wat schiet er nog van over? Hebt u, heb je... ik die nog? Heb je die nog ja, in... Uh, ja. Die ah. zitten nog... Nu, ik heb die niet in mijn eigen boekenkast... Maar die moeten ergens bij mijn moeder thuis... Moeten die nog allemaal mooi gebundeld liggen, denk ik, Ja. ja. Um, ook die vorige dingen, ik hou ze wel bij, ja. Uh, niet alles, ik heb ook wel... Ik denk dat ik... Ik heb wel zo echt slechte dingen heb ik wel, wel weggegooid, maar zo de... de, de zo'n jeugdherinneringen die heb ik wel bijgehouden. En shifted er ook soms um, in? Die, in die jeugddingen niet. Ik heb wel, denk ik... Maar ik ben niet meer zeker of dat ik nog zo'n map heb waar, dat ik, waar dat ik van spak weg van mijn 18 alles, alles in heb bijgehouden. Ook, ook mislukte dingen. Ik hoop eigenlijk van wel, want dat is... Ook al, ook al is, is het heel slecht, is het eigenlijk heel leuk om, uh, om er achteraf terug in te kijken. En het is toch bijna ook een, het is geen, geen dagboek, maar, maar een beetje ook weer wel. Je, je weet, je weet, als je die dingen schrijft, dan, dan, uh, dan weet je ook wel weer van, oh ja, zo zat ik toen al elkaar. Voilà, zo. En dan, dan is het af en toe een deze. beetje uh, ja. overwelmend. Uh, ja. Oh, ja, okay. Ik had zelfs er straks al, toen ik, toen ik, aan het, ik was in die, uh, die 500 gedichten nog eens aan het kijken, wat dat weer al heel lang geleden was. Um, om, hey, omdat ik er een paar wou selecteren en ik had daar toch ook al bij van goh, die hebben bijna allemaal pointe op het einde van, uh, van, hun, uh, van hun verhaal. En, hmm. um, en toen vond ik dat heel leuk en nu vind ik dat soms nog wel, maar vind ik dat vaak te gezocht. Of te... Ik ben er al lang niet meer over alles even, uh, even content als ik toen was. Hmm. Wacht, maar, Is er nog muziek? Ja, maar ik ben zo'n tintje, ik heb hier zelf ook kunnen. Met een discman, dat ergens het. Ja, die lag op de tafel oh, hier dus dan denk niet je ga even ja. ik, ja. ik, ik zal kijk uh, muziek een Ja, we toen toen moeten uh, kunnen hè nee? Ja, ja, absoluut. <laughs> ik hoop op iets onbekend van Bob Dylan, maar... nee, ja. nee, nee, nee. <laughs> misschien, ja, Het is niet zo onbekend, het is helemaal anders stellen dan dat je het gebruikt nu. Ja. Ik vind het er wel weer in de mode. Ja, ik ben graag straks, hè, als het gedaan is. Ja, ik heb mijn ouders vanaf dat je een tik skin moet hebben. Zijn jammer klaagt naar de sterren van een heldere nacht. katten de op een zinkende dag en sirenes gloeien door de stad. Er is ruzie in de bar omdat de hitte nu al dagen duurt. Roosie, dansst, als staat de wereld nu in brand. Heel alleen een vreugdetans, ze schuift de stoelen aan de kant. Roosie ze danst, haar zorgen vallen van haar af. In een stille dans. blij omdat ze leven mag. Leven de liefde, lang Kind, dat bang is voor de boze wind. Een trein raast door de donkere nacht en roept naar Rosie die daar wacht. En Rosie, ze danst, al staat de wereld nu in brand. Heel alleen een vreugde dans, ze schuift de stoelen aan de kant. Rosie, ze danst. Hij zonder vallen van haar af in een stille vreugdedans, dans. Blij omdat ze leven maar leven nee, de liefde. Lang leven de liefde. Een gitaar klinkt als een jammer klacht naar de ochtend die niet lang mee wacht. Voor dromen zwijf zacht. Van een bed een schuilplaats voor de nacht. En Rozi ze danst, als staat de wereld nu in brand. Heel alleen een dans. ze schuift de stoelen aan de kant. Rozi ze danst, haar zorgen vallen van haar af. Heel een stille vreugdedans, blij omdat ze leven maakt leven de liefde. Lang leven de liefde. Rosi Dans, Rosie dans. Rosie dans. Rosie dans. Rosie dans. Lang leven! De liefde. Nee ja, we dan het even over de woonplaats en zo bezig inderdaad, uh, vertel eens een beetje over je roots en. Uh, mijn roetsen en de Sarma. Want uw kindje, uw kindje is ook aan het mee, je vrouw en ja, uw kindje mijn, zijn aan het meeluisteren. Dochter dus Pebbles is aan, Pebbles. Uh, aan het meeluisteren, die, uh, die is er vijf. Oh, dat uh, zou wel een verrassing zijn als ze nu weer een naam hoort op ja. de radio. <laughs> Ja, vast wel. Nee. Die vindt ook. Die vindt ook uh... Dag Pebbles! <laughs> die is ook al helemaal mee. Die, die, als, ik, ja. als, ik te, als ik te lang naar, naar één pagina in de krant zit te kijken, dan weet hij ook al dat ik een stiftgedicht aan het maken ben. Oh, en, uh, ja, ja. Dus uh, is helemaal mee. En mijn roots liggen in. Uh, komt in... ze dan helpen of, uh, of komt uh, ze dan nee. vragen? Uh, nee, niet echt. Nee, nee ze, uh, heel erg eigenlijk, maar ze weet dan hoe denk ik dat ze mij mijn rust moet laten. Eh, ah, ja, ik, eh, ik, ben al, ik ben al ongenietbaar eh, als, ik, eh, als ik ermee bezig ben. Eh. Ja. ja, want dat is wel een eigen wereldje dat je creëren eh, Ze op zo'n ja. moment... Eh. Ja, waar je helemaal, helemaal in wilt we wegduiken. Hm. Ja, misschien toch nog eens interessant uh, voor iets voor te lezen... Ja. Of uh, misschien ook nog eens aan de mensen uh, te zeggen waar dat ze u allemaal kunnen vinden op net. Hè? Want ze zijn wel heel verspreid. Ja. Uh, we moeten zien uh, indrukken, bloemen nog kransen. Het is, een, is toch een, wel een zoektocht ook een beetje. Hè? Ja, want dat is ook wel. Eigenlijk een, was, dat was niet echt de bedoeling, maar dat is het wel geworden. Ja? Dat je er mm. een beetje naar moet zoeken, denk mm. ik, naar die teksten. Nee, want ik heb hier uh, al heel wat andere stiftgedichten van u gezien en dat ik op net heb gevonden. Weet je wat ik bedoel? Mm. Ik heb even een beetje research ja. gedaan. Zo moet dat. Ja, uh, ja er worden ook... Er, ik, ik, uh, er zijn ook een paar stiftgedichten die dat dan weer op, op vraag van andere websites daar weer gepubliceerd zijn en, uh, dus ja, misschien moet je inderdaad wat zoeken. Ik denk als, als je gewoon met een naam googelt, dat zal nog het gemakkelijkste zijn. Oké, okay, dan ook <laughs> uh, wel eens uh, eerst we naam uh, Dimitri correct. Dimitri Antonisse, Antonissen. Antonissen. En Antonissen zonder H. Ja, voilà, want daar had ja. ik ook opgemerkt dat hij zonder H was. <laughs> dus het is gewoon Antonissen, gelijk ja. dat je het zegt. Antonissen. <laughs> En Dimitri, ja. daar kon ik naar niet. Maar ja, als als, als nog Radio Centraal nu gewoon een link zou plaatsen op hun website, ja. dat zou toch gemakkelijk zijn, vrees ja. ik. Ik kan um, mijn eigen er in ieder geval niet mee bezig. Nee, maar nee. ja, je kunt misschien wel eens ze uh, aanspreken. Hè. Ja. Ja. Zal, zal ik eens iets voorlezen van iemand anders? Uh? Ja, dat mag iets, iets dat ik heb meegenomen dat ik gewoon heel leuk vind. Ik heb het gekregen van een vriendin, uh, Nick Barendse. En die heeft ook. Uh, die heeft ook een ha handicap en uh, die, schrijft, uh, die schrijft fabels. Um, uh, heel vreemde fabels. Benny de Circus Orifant. Benny was een grote ster. Hij kon alles. Jongleren, door een brandende hoepel springen, buikdansen, op zijn handen lopen en een telefoonboek doorscheuren. Hij had een vaste act met Benny en de Benny Pennies. Drie topless geiten en een koala in bikini die om Benny heen danste. Alles draaide om Benny. Na het optreden stond de gang vol Afrikaanse olifantjes. Ze wilden een handtekening of een slurfafdruk. Sommigen boden zich brutaal aan hem aan, maar Benny deed de deur niet open. Hij staarde met betraande ogen in de spiegel. «Wat is er toch, Benny?» vroegen de Benny-Pennies. «Je hebt succes, roem, geld, je bent een super-olifant.» «Nee», snikte Benny, Kijk nou eens naar me, die enorme oren, die gigantische slurf, die grote olifantenpoten. Het is allemaal veel te groot. En Benny barstte in huilen uit. Ja, je bent nou eenmaal een Afrikaanse olifant, troostte de koala. Maar Benny snikte. Ik voel me helemaal geen olifant. Ik voel me een hamster gevangen in een olifantenlichaam. Ik wil rondrennen in een tredmolentje.